Blijfwachten vonden het explosief bij de poort waar de dienstauto's onderdoor rijden. Topinkomens in het bedrijfsleven stijgen nog altijd geruisloos door. Dat schrijft de Volkskrant op basis van eigen onderzoek onder 131 ondernemingen. De stijging is vooral terug te vinden bij inkomens van directieleden van middelgrote bedrijven. Het gemiddelde inkomen van een directeur steeg vorig jaar met bijna 6 naar 705.000 euro. Bestuurders van een aantal multinationals zagen hun inkomen juist dalen... omdat bonusregelingen vorig jaar fors zijn versoberd. In het noorden van Irak zit een Nederlander in de problemen. Hij zit vast bij de industriestad Baiji, die in handen is van de islamitische terreurgroep ISIS. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert hem daar weg te krijgen... en werkt daarom samen met de autoriteiten in Irak. Volgens de Telegraaf is de man technicus bij het bedrijf Siemens... Doelman Ike Casillas biedt het Spaanse volk zijn excuses aan... voor de vijf doelpunten die hij gisteren doorliet tegen Oranje. Hij noemt het de slechtste wedstrijd uit zijn internationale carrière. Casillas hoopt zijn matige optreden later in het toernooi weer te kunnen herstellen. De Spaanse sportkranten noemen de 5-1-overwinning van Oranje... een wereldwijde vernedering en een nachtmerrie. Het weer geleidelijk breekt de zon door. Het is 17 tot 19 graden. Morgen vooral zon in het zuiden en oosten van het land. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knopend 5 kilometer file. 5 kilometer file staat ook nog steeds op de A1 richting Amsterdam. Tussen Knopend Muiderberg en Knopend Diemen door de werkzaamheden. A6 Lelystad richting Emmeloord heeft 3 kilometer file... tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou oké, okay. gisteravond toen ik uh, naar de voetbalwedstrijd uh, tussen Nederland en Spanje aan het kijken was. Net alsof ik aan het dromen was of een film langskam. Geweldige overwinning natuurlijk voor Nederland 5-1. Het is uh, 8 over 2. Een hele middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. En ik zeg ook goeiemiddag Willem. Ja, goeiemiddag uh, Rob. Ja, daar zijn we, tussen 2 en 5. Geen Albert-Jan vandaag. Nee, Albert-Jan uh, bevindt zich op de directieboot. Die is aan het varen bij Saint-Tropez in de buurt. Kijk, doet hij helemaal goed. Ja, uh, je zei het al: dromen. Nou, het was werkelijk dromen. Niet alleen hier hoor, ook in Spanje. Alleen daar was het een nachtmerrie. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nou, daar staat Albert-Jan vlakbij, hè? Ja, ja. Vlakbij Spanje. Ja, zijn favoriete land. Ja, nou. zo, zo is het net. Hey, Willem, wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen 2 en 5 uur? Uh, vanmiddag tussen twee en vijf. Uiteraard hebben we straks om half drie als gast uh, Lex van Horen, uh, de weerman. Die gaat uh, ons vertellen wat we dit weekend nog uh, kunnen verwachten. Wat we verder hebben is uiteraard de agenda van Zandvoort. Uh, we gaan het die van de week uh, gaan we nog... Uh, ja. Show. Nou ja, show. We kunnen hem niet laten zien nee. helaas, maar we gaan het over die van de week hebben. Ja, en al het andere wat nog voorbij gaat komen. Oké, okay, kortom weer een volle zaterdagmiddag bij CFM. En natuurlijk tussen de informatie door lekkere muziek. Wat dacht je van deze hit van dit moment? Hier is de single van Nico en Vince. En die heet Emma Ron.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 Op de zaterdagmiddag van hier er weer twee hits, non-stop. Als eerste, dat was de nieuwe single van Nico en Vince en Emma Rom. Gevolgd door, jawel, we zitten alweer in een film, Willem. De movie star, de single van Harpo uit de jaren zeventig. We gaan nog even terug naar de film van uh, gisteravond. Want daar zijn er altijd weer van die winkeliers die uh, zeg maar op de wedstrijden inspelen. Ja, dat klopt helemaal. Uh, er zijn allerlei acties, uh, onder andere een grote... ...keten van elektronica die bij een WK... ...dan krijg je het geld terug als je een tv had aangeschaft voor de WK. Nu is het zo, er was ook een fotostudio in Roosendaal in Brabant... ...die had van tevoren op de wedstrijd Spanje-Nederland ingezet. Die had een mooie actie van voor ieder doelpunt van Nederland... ...in de wedstrijd tegen Spanje geef ik 20% korting. Nou, Oké, okay, vijf doelpunten dus gratis... Nee, zo werkt het niet helemaal natuurlijk. Maar het komt erop neer dat je 60% korting hebt. Want in eerste instantie ga je van 100 naar 80. Dan kan je over die 80% weer 20% korting. Maar ja, hij had daar niet mee gerekend. En eigenlijk niemand... Want kan jij iemand in je omgeving opnoemen... die met een poeltje 5-1 voor Nederland ingevuld zou hebben? Volgens mij helemaal niemand... Nou nee, ja, misschien 5-1 voor Spanje, maar 5-1 voor Nederland, niemand. Maar die fotostudio, ja. Het loopt storm daar natuurlijk. Oké, okay, 60% korting. Ja, daar komt het op neer. Kan je het adres even doorgeven, dan gaan we erheen, uh, Ik wil het graag tellen. Ja. Het is in Roosendaal in Brabant. Uh, Oké, okay. tot zover over het voetbal. Nou, we, we hebben een in voor je. In elke droom komt hij voorbij. Want wij kijken altijd voor ze kiezen. Schreeuwt van de daken, Louis van Gaal, wat is hij groot? Laat Louis maar gaan. Laat Louis maar gaan. Laat Louis maar gaan. Tot zover dit gedicht voor Louisje. Wacht maar tot hij straks de kampioen is. De Nederlandse leeuw is goud omrand. En als hij ons verblijdt met dat trofeetje, dan wordt hij mooi. Ja, we zijn aardig onderweg hè, met die uh, vijf doelpunten van gisteravond. En dat nog tegen Spanje ook. Door de Genspan-doelpunt. Oftewel, uh, Edwin Evers met Lowietje En hier is U2. Zaterdagmiddag van CFM met zojuist de CEO van U2 Ordinary Love. Ja, we hadden het er net, Willem, over het haringhappen. Want dat is vanmiddag om twee uur gestart bij Talassa. Ja, uh, jij hebt het over Rob. Het is weer zover, hè? De nieuwe haring is... Uh... Ja, heerlijk, <laughs> en... zei ze. Ja, jij hebt hem al geproefd, Ja, uh, ze zijn echt lekker. Want uh, ja, het, bij Thalassa is dan om twee uur het haringhappen... Gisteren of eergisteren is dat zelf al geweest bij Berg op de boulevard. Heb jij dat daar geproefd? Dat uh, is meestal wel mijn plekje, ja. Ja, ja, <laughs> dat, ja dat klopt. is meestal jouw plekje. Nou, wat ik vernomen heb van die haringen... is dat ze dit jaar buiten gewoon goed zijn natuurlijk. We hebben hier een maar zitten, die weet ook natuurlijk... de zee is niet al te koud geweest uh, afgelopen winter. Dat heeft ook zijn invloed gehad op de haringen... en die schijnt uh, lekker uh, goed en lekker vet te zijn... Uh. Nou, dat klopt helemaal. al dus over de weerman gesproken. Zometeen naar het volgende plaatje: Dan hoor je het weerbericht met weerman Lex van der Hoorn. CfM Zalvoort gingen we terug naar 1983 met Billy Joel en zijn Weerbericht. Ja, we zijn een minuutje te vroeg, maar het is tijd voor het weerbericht. Goedemiddag Lex, welkom. Wachten we toch even op? Ja, zullen we even een minuutje wachten? Even wachten. Die praten we wel even vol. Toch, Willem? <laughs> ja, zeker. Ja, ik, ja, ik, uh... Hey trouwens, uh, ja? we hadden het over het zeewater, hè? Ja, want de reddingsbrigades en diverse andere instanties... die waarschuwen maar ja. voor het koude water. Ja, nou, ik ben erin geweest, hoor. Het was lekker. Ja? Ja, het was, het was de laatste temperatuur van, van het zeewater. Dat is 8 graden, 18 graden. En dat is bij hoogwater. En als je nou bij laagwater de zon erop staat... dan staat het water stil. Dat gaat opwarmen door de zon. En dan loopt het op tot 20 graden. Kijk. ja. Dus als je bij laagwater het water ingaat en de zon schijnt, hé kans dat het 20 graden is. Is dat een zwinnetje of echt in de zee? Nee, echt in de zee. Nee, oh. hey, een zwinnetje, daar kan je bijna bij thee zetten. Het is zo warm? Is het inmiddels half drie? Uh, ja, precies. Nou, dan gaan we naar. beginnen? <lacht> het weerbericht. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Rob. Uh, ja, we hebben nu te maken met wolkenvelden. Maar over ongeveer uh, uur, anderhalf uur... dan uh, hebben we volop zon... dat uh, die op opklaringen die komen vanuit het noorden. En dan uh, wordt het... Uh, het is op dit moment al 18 graden. Dus uh, het wordt uh, vanaf uh, rond een uur... of uh, het is nu half drie, half vier, vier uur... dan uh, is het uh, zeer aangenaam. Alleen ja, de, de wind is een beetje sterk... In het dorp is het uh, matige wind. En op het strand is het windkracht 5. Dus blijf even uit de wind. Maar dan zit je <laughs> mezelf ook in de zon. Want de wind die komt uit het noorden. Nou, morgen. Dan uh, is het eerst bewolkt. En dat, dat duurt wel even. Maar als je de zon wil opzoeken... dan moet je even Zandvoort verlaten. Dan moet je naar het, uh, naar het oosten van het land. Of het midden van het land. Want daar is het uh, vrijwel de hele dag zonnig. Er staat... Uh, een matige noordelijke wind. Uh, de maximumtemperatuur komt door die bewolking... die pas aan het eind van de dag oplost in Zandvoort... wordt het ongeveer 17 graden. Dus hopen dat je vader ergens in het uh, oosten van het land woont. Hoezo? Nee, oh ja dan, ja, ja, weer, ja, dan he? ja, ja, dan heb je het mooie ja, weer. Dan heb je het mooie weer. Ja, precies. Oh, het is morgen vaderdag. Ja. Dat bedoel ik. Yep. Uh, dan gaan we naar de maandag. Dan uh, is het meest bewolkt. En er is zelfs kans op een spatje motregen... En er staat een matige noordelijke wind. En de maximumtemperatuur gaat weer een graadje naar beneden toe. Die gaat naar de 16 graden. Ja, het, is, het houdt nog niet, even niet over. Dat komt, de reden daarvan is een, een hoge drukgebied. Dat ligt boven Engeland. En daardoor ontstaat er dus een uh, noordelijke wind. En die komt uh, helemaal vanuit het uh, noorden. De, en daar is het natuurlijk niet warmer op. Dat is uh, een fris windje. En dat frisse windje dat komt over het warme zeewater van ongeveer een 18 graden. En daardoor ontstaat bewolking. En dat houden we eigenlijk de hele week. Daar houden we er een beetje last van. Hmm. Uh, de dinsdag heb ik nog niet gehad. Dan is het eerst bewolkt en dan gaat het in de middag toch wel opklaren. En er staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. En door die zon smiddags kan het nog 20 graden worden... Oh, dat is best wel aardig. Ja, best wel aardig. Dus ik wacht even op de dinsdag, de dinsdagmiddag. Misschien zie je me dan op het strand. En als je het verder wil weten... dan kijk je op www.meteopagina.nl... of natuurlijk op de kabelkrant van Zeef Zandvoort. Kanaal 40 digitaal. Precies. En je kan me volgen op Twitter. Op het Meteopagina... dan krijg je elke dag het weerbericht van me. Oké, okay. en het is zo Lex, als het weer iets uh, speciaals gaat doen... dan uh, heb jij veel meer bezoekers, toch, op de site? Ja, dat was vooral met Pinksteren was dat. Want iedereen had gerekend op uh, prachtig weer. Maar ik heb het toch een beetje gedijst gehouden... want het, uh, het was niet zo prachtig als dat uh, de landelijke verwachtingen waren. Oké, okay, dankjewel Lex en graag tot volgende week. Tot volgende week. Dat was het weer. Wij gaan lekker door met de muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is de single van de Swing Out Sister en Breakouts. Weer twee hits non-stop op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste de nieuwsheel van Michael Jackson... samen met Justin Timberlake. Je love never felt so good. Gevolgd door deze van OMD. Dat was de Locomotion. We gaan het hebben over de bibliotheek... want die zijn op zoek naar vrienden. Dat klopt helemaal, Rob. Jij bent altijd druk bezig met je radio, met je muziek. Lees jij wel eens een boek? Uh, bijna niet. Bijna niet. Bijna niet. Hè? Heel af en toe hoor, maar... Nou ja, er zijn veel mensen die dat wel doen natuurlijk. Uh, niet iedereen koopt zijn boek. Die gaat naar de bibliotheek. Nou is het zo: de bibliotheek Zuid-Kennemerland, ja, die heeft de support van fans en vrienden hard nodig. Uh, ze zijn daarom op zoek naar mensen die vriend van de Biep willen worden. En dat is dan om te steunen, zodat de bibliotheek ook in de toekomst belangrijke projecten, zoals het ondersteunen van het lezenonderwijs aan de kinderen en de bestrijding van de laaggeletterdheid, dat ze dat kan voortzetten om daarmee bezig te zijn. En daar kan je vriend worden van de bibliotheek. Het kost wel iets, 100 euro per jaar, maar dan krijg je een comfortabonnement. En als dank voor je bijdrage ontvang je dan een pas met vele... Vriendenvoordelen. Heb je nou de interesse om dat te gaan doen, vriend te worden van de biep? Dan kan je op internet op www.bibliotheekzuidkennemland.nl/slash vriend een formulier invullen en op die manier kan je vriend worden van de biep. Oké, okay, we roepen iedereen op om vriend te worden van de bibliotheek, want de bibliotheek blijft natuurlijk ook hier in Zandvoort onmisbaar.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 De single van Veo Echte Kunstjoor, de Susanne bij CFM. Juist had Willem van deze het over uh, vriend worden van de bibliotheek. Nog even voor de luisteraars, uh, Willem, waar moeten ze zijn om vriend te worden van de bibliotheek? Nou ja, dat kan uh, via internet, online uh, kan dat. En dat is op www.bibliotheekzuidkennermand.nl/slash vriend. Voor 100 euro per jaar ben je vriend van de bibliotheek. Is King wie een Ägypter, had met Tauben geweint. War een Voodoo-Kind, wie een rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich. Ik starb in deinen armen, Buch um 84. Ik ließ die Sonde nie untergehen, in meiner wundervollen Welt. En ik singe deze Lieder, tanz met Tränen in den Augen. Louis war een Tag mijn Held en Ieme kan es nicht glauben. En ik stehe in lila Regen, ik wil een Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben en Michael lässt mich nicht allein. Ik war willkommen im Dschungel en fremd im eigenen Land mein persönlicher jesus und im gehirn total krank und ich frage mich wann Enorm leuk plaatje, deze van Ado Je hoort de bij CFM. Het is bijna vijf minuten voor drie. We gaan op naar het nieuws weer van drie uur. Maar eerst nog even nieuws over Le Mans, Willem. Ja, Le Mans, de 24 uur wereldberoemde 24 uur. race, ooit gewonnen door onze plaatsgenoot Jan Lammers. Straks om drie uur gaat die race van start. En dat gaat een heftige race worden. Want er wordt strijd geleverd door drie grote automerken. Toyota, Audi... En poortje en dat gaat uh, voor de overwinning. Er wordt verschrikkelijk hard gereden daar. Misschien wel op sommige plaatsen te hard uh, voor de auto's en de coureurs. Dat hebben we afgelopen donderdag gezien met een uh, verschrikkelijke crash van de Fransman uh, Loic Duval met een Audi. Uh, wonder boven, wo boven wonder uh, liep uh, Duval alleen wat uh, schrammetjes op. Van die Audi was totaal niets meer over. Maar over. Uh, een kleine vijf minuten gaat het van start zonder Duval. Die wilde wel graag aan de start verschijnen, maar is verboden door de doktoren. Opmerkelijk is eigenlijk ook dat het startvlag, die gaat gezwaaid worden door een voormalig Formule 1 coureur. Nog steeds actief in de Formule 1 in Ferrari. Fernando Alonso. die gaat zo dadelijk het startsignaal geven voor die 24 uur van Le man. Oké, okay, wat maakt de Le Mans zo interessant, Willem? Het maakt het natuurlijk interessant vanwege de snelheden, 24 uur lange race. Ja, je bent van zoveel factoren afhankelijk. Het weer kan een invloed zijn, hoewel dat er nu prima uitziet, maar het kan daar ook heel veel en hard regenen. Daarnaast de strijd tussen de fabrieken, die er alles aan gelegen is om daar te kunnen prijken met de overwinningen in de reclameadvertenties de maandag na de race. Ja, en dat maakt het heel interessant. En over 24 uur, ja, de techniek is toch ook uh, belangrijk. Er komt niemand uh, zonder wat problemen aan het eind uh, van die race... die kan zeggen, ik heb geen enkel ge probleem gehad uh, gedurende die 24 uur. Het ziet er trouwens niet naar uit dat het weer daar heel erg uh, goed is op dit moment. Nou ja, het, het, het is... Uh, het licht bewolkt op dit moment. Het is in ieder geval droog. Maar net wat ik zeg, ja, 24 uur lang, er kan een hoop gebeuren. Ook qua weer. En uh, de strijd zal fel gaan worden. Natuurlijk uh, zijn alle ogen gericht op de LNP1. Dat zijn de snelste Bolides. Le Mans heeft ook uh, verschillende klassen aan de start. In een van die andere klassen uh, zien we Jeroen Blekemolen aan de start in een Porsche. Het was de bedoeling dat ze met z'n drieën rijden, zoals de meeste teams. Nu is het zo, uh, vrij, uh, donderdag uh, werd die Porsche helemaal aan gort gereden door een teamgenoot van hem. Die is niet in staat om te rijden, dus Jeroen moet het uh, met een nieuwe auto doen. Samen met één teamgenoot, dus die kan er flink tegenaan. Uh, ja, 24 uur gedeeld tot 2 is 12, dus beide heren mogen 12 uur achter het stuur kruipen. Oké, okay, zo meteen over drie minuten gaat Le Mans dus van start. En wij zijn er zo meteen weer naar het nieuws en weer van 3 uur. Graag tot zo. Gekomen, tijd voor een WK. We reizen naar het zuiden. Het mooie Afrika. Onder bed van Marwijk. Is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent. Ons grootste talent. Wij zijn er weer bij. En dat is prima. Viva. Hollandia. houden van het voetbal. We gaan er tegenaan. En je.